Zes uur. NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws en Co is de mineur op de beurzen van de afgelopen dagen een voorbode, voorbode voor meer onheil. En Nederland eist vandaag binnen de NAVO tekst en uitleg over de Turkse inval in Noord-Syrië. Nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. De Naties willen in Syrië een gevechtspauze van een maand om mensen in nood te kunnen helpen aanleiding zijn nieuwe luchtaanvallen op opstandelingen waarbij tientallen mensen zijn gedood. De aanvallen in de buurt van Damascus zouden zijn uitgevoerd... door Syrische vliegtuigen. Oost-Kuta bij Damascus en de noordelijke provincie Idlib... zijn twee van de laatste gebieden in Syrië... die nog in handen zijn van de opstandelingen. In de afgelopen weken is het geweld daar volgens de VN... dramatisch toegenomen. Ook in Idlib zouden vandaag mensen zijn gedood bij luchtaanvallen. Minister van Financiën Hoekstra wil vandaag nog een gesprek met ABN AMRO. Hij wil een toelichting op het verrassende vertrek... van president-commissaris Olga Zoutendijk, zei hij bij RTL wij zijn gisteren geïnformeerd over het uh, vertrek van de president-commissaris... en uh, ik heb gevraagd of de waarnemend uh, president-commissaris... en het hoofd van de NLV, dat instituut wat tussen de bank en het ministerie staat... Uh, of die met mij in, in gesprek kunnen over uh, hoe nu verder. Zoutendijk was de belangrijkste toezichthouder van de bank. Ze moet weg vanwege haar manier van leiding geven. De Nederlandse staat heeft nog 56 procent van de aandelen ABN AMRO in bezit... en is daarom nog nauw bij het wel en van de bank betrokken. Hoekstra zegt dat hij gisteren is geïnformeerd over het vertrek van Zoutendijk. Kamerleden moeten het conflict tussen Nederland en Turkije... niet groter maken dan het is. Minister Zijlsta van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat de diplomatieke betrekkingen met Turkije... niet zijn verbroken of in de ijskast gezet. Zaken kunnen gewoon doorgaan, zegt Zelsta. We hebben nog steeds een tijdelijk zaakgelastigde in Turkije. Zij ook hier. Dus Nederlandse bedrijven hebben een, een, een contact... en de, kunnen dus ook vertegenwoordigd worden door de Nederlandse regering... Volgens Eilsta zijn er de laatste maanden van alles gedaan om de betrekkingen te normaliseren, maar zonder succes, vandaar dat Nederland heeft besloten om de ambassadeur terug te trekken. Het ziet eruit uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer duidelijker wil vastleggen dat nabestaanden een doorslaggevende stem krijgen bij orgaandonatie. Kern van het D66 voorstel is dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd.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 Als ook de spiegels niet ijsvrij zijn, komt er 150 euro bovenop. De politie heeft in Tilburg de landelijke penningmeester... van motoclub Satudara gearresteerd. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie... die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit... drugshandel en witwassen. In zijn huis heeft de politie de administratie in beslag genomen. Tegelijkertijd is in Tilburg ook de penningmeester... van de afdeling Eindhoven van de motoclub aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen... Afgelopen weekend werd in Oostenrijk een van de oprichters van Dara aangehouden. Een uitdaging en een absolute eer... dat was de reactie van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman bij zijn presentatie. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2022. Hoewel Oranje de laatste jaren zwak heeft gepresteerd... en zich niet heeft geplaatst voor het WK in Rusland... ziet Koeman voldoende perspectief voor de komende internationale toernooien. Ik zie het niet als een makkelijke klus, dat uh, het niet minder kan... Ik uh... Ik heb heel veel vertrouwen in, in, in de klus en uh, ik zie heel veel toekomst. Het weer vrij zonnig en droog, alleen in het zuiden is er wat bewolking... met mogelijk in Limburg een vlok sneeuw, het is 0 tot 3 graden. Vannacht vriest het, land inwaarts kan het min 8 worden... Morgen ook droog en rustig winterweer met veel zon. En overdag wordt het hooguit 2 graden. We gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Er zijn nu vooral problemen in het zuiden van het land... op de A58 van Breda naar Tilburg. Er staat maar liefst 16 kilometer file... tussen knopend sint Annabos en Tilburg Centrum Oost... met ruim een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer kan er dus wel langs. Maar toch is het beter om om te rijden. Dat kan vanaf knopend sint Annabos over de A27 en de A59. Verder zitten we in een op zich redelijk normale avondspits... met de meeste files rond Utrecht en Rotterdam. De file op de A27 springt er wat uit vanuit Almere. 7 kilometer file voor knooppunt Rijnsweerd. Dat had te maken met een aanrijding, maar de weg is daar weer vrij. loopt ook nog vast op de A28 bij knooppunt Rijnsweerd. En we hadden een aanrijding op de A12 richting Den Haag... bij knooppunt Oude Rijn. Ook daar zijn de rijstroken inmiddels vrij. Er staat nog wel file vanaf Driebergen 9 kilometer.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 Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.com bij de .nl. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl radio1 Magistraal. Neo-rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl De Renault Talisman.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 NOS NTR. De start van de Amerikaanse handelsdag na de heksenketel van gisteren. En terwijl in Amerika de koersen op en neer gaan, zijn de Europese beurzen opnieuw in de rode cijfers. Nadia, hoe News Nieuws en co. De aandelenbeurzen zijn zwaar in mineur. Overal koersen onderuit en dieprode cijfers op de beurs in Azië, op Wall Street en in Europa. Na bijna anderhalf jaar van alsmaar stijgende beurskoersen en beursrecords... is de stemming plots radicaal omgeslagen. André Meijema van de Economieredactie. Hoe hangt de vlag er nu bij? Nou ja, de Eindse is gesloten. Stevig verlies van 3 op 526 punten. Dat is dus ver onder datgene waar we het, eind, het, jaar, het begin van het jaar mee begonnen. Andere beurzen in Europa ook. Parijs, Londen, frankfurt, ook allemaal 2, 2,5 omlaag. Wall Street opende om half 4. was weer kijken wat daar ging gebeuren. Na dat zogenaamde bloedbad van gisteren dan. Met die dalende koersen van zonder 5,5 en, en wat gebeurde er? Ja, uh, dat ging eerst heel hard omlaag. Naar min 2,5 En na een kwartiertje trok het been bij. En waren we opeens weer boven nul. En toen ja ging een beetje omhoog, naar een procentje in de plus, en toen weer omlaag. En dan eigenlijk is het sindsdien, tot op heden, nu eigenlijk een beetje op en neer, een paar tiende van de procent erbij, een paar tienden van de procent eraf, maar wel een hele bloednerveuze handel. Ja, je dus hebt een soort van paniek kun je dan eigenlijk zeggen? Ja, paniek is, is een groot woord, maar dan denkt iedereen dat, dat iedereen niet weet wat hij en als een kip zonder kop rondloopt. Maar je hebt, je hebt een, een volatiliteitsindex, die meet de bewegelijkheid van aandelen, van, van de opties op aandelen, en dat heeft al te maken met van waar denken mensen de komende tijd naartoe te kunnen werken. Mm -hmm. uh, die beslaan de hele beurs, en die VIX-meter wordt ook wel de nervositeitsmeter of de angstmeter van de beurs genoemd. Als het echt nerveus is, dat handelbeleggers niet goed weten welke kant het op moet, dan zie je die koers vaak omhoog lopen. Nou, die is nu vandaag echt crescendo omhoog geschoten, gisteren ook al. Ja. Naar niveaus die eigenlijk meedoen denken aan de crisis die we hadden een jaar of zes, zeven, acht geleden in, uh, met, met, met de bankencrisis, ja. dan nu. Want het is eigenlijk qua bewegelijkheid, zoals dat dan heet, de voorbij anderhalf jaar juist bijzonder stil geweest. en Dus ja. daarmee heel exceptioneel. En dat geeft ook aan dat er rust nog lang niet is weergekeerd, hoor. Maar, maar... De Russen zijn nog lang niet weergekeerd. Het is overal, niet alleen Amsterdam, nu aan de hand. Nee. Wat. Wat is er gebeurd? Wat, wat, is de, wat veroorzaakt dit? Ja, Het is een beetje raar om te zeggen, maar eigenlijk is er niks aan de hand. Uh, er is niks gebeurd waardoor plotseling iedereen... nou richting de uitgang wil uh, en uh, de beurs de rug toekeert. Uh, het enige wat, wat je wel met elkaar hebt geconstateerd... maar dat is al, al, al weken, maanden zo... dat men vindt dat de beurskoersen wel voortdurend omhoog gaan... en record naar record vestigen. En, en dat is eigenlijk sinds dat Trump uh, president eigenlijk, is geworden? Ja, hè? daar is mee begonnen. Toen dat iedereen nou, als Trump president wordt... dan moeten we eigenlijk onze uh, veiligheidsstreamer vastzetten... want dan weten we niet wat op de beurs gaat gebeuren... Maar tot iets verrassing gingen de koersen vanaf dat moment eigenlijk geleidelijk aan omhoog. En eigenlijk vanaf november 2016 tot pak een beetje een kleine week geleden... Komt alleen maar omhoog en omhoog en omhoog. En dat zoog andere beurzen mee. En op een gegeven moment hebben mensen toch wel gezegd: ja, er zit wel heel veel lucht, heel veel uh, ja, opgeblazenheid in die koersen. Want het is niet normaal als je dan kijkt naar de koersverloop... ook vooral de laatste, nou pak een beetje drie, vier maanden. Mm -hmm. uh, dan lijkt dat meer op de ontwikkeling van de Bitcoin-koers, die zeg maar ook zo omhoog vloog in november, december. Uh, dan dat het normale aandelenverloop mm -hmm. is. Dus mm -hmm. men had wel het idee van... ja er zit wel een hoop luchten... en misschien moet dat er ook een keer uitlopen. Maar dat we zo hard tegen de muur aan zouden lopen... zoals de voorbije dagen... dat had eigenlijk niemand verwacht. En hadden we gisteren bovendien nog zo'n zo zo kleine flash crash... zoals dat heet. Wat is dat? Nou, dat is um, je kunt niet voortdurend naar de schermen kijken... om zo te zeggen uh, wat de koersen doen... en wanneer je moet ingrijpen, wanneer je moet bijkopen... wel verkopen om je winst vast te houden. Dus er zijn allerlei programma's en algoritmes ontwikkeld... waarmee je eigenlijk met een druk op de computer... die je er een beetje bij Koersen van een aandeel onder een bepaald niveau zakken, waarvan jij zegt, nou daaronder ga ik verkopen, want dan wil ik mijn biljet uh, vasthouden of verzilveren. Dan, gaat, dan, gaat, dan geeft zo'n computer de opdracht voor de verkoop. Ja, ja. Nou, en als koersen op een bepaald moment heel snel naar beneden gaan, uh, zoals de voorbije dagen, dan gaan bij heel veel beleggers en, uh, en brokers en handelaren uh, koersen door hun. Bodempje heen, door de vloer heen. en gaat de computer automatisch verkopen genereren. En daardoor ja. worden de koers nog verder omlaag gejaagd. Ja, ja, dat wordt een soort van sneeuwbal. Precies. En ja, dat ja, ging, dat ja, ging ja. Uh, bijzonder uh, hard gisteravond om, om rond de klok van 9 uur. Dan ging we eens naar min 6% voor de Dow Jones. Nou, dat was ongekend. Nou, en die nervositeit die zit nog wel in de markt hoor. Maar het, echt de reden om dat. Uh, op te pakken, zeg maar. Om, is om, het om, dus niet. Is het niet nee. echt, behalve al die lucht die eruit moet. ja En met de huidige rentestand zullen veel mensen toch... Uh, met, met misschien met jeukende handen naar hun spaargeld kijken. Denk je dat met zulke klappen op de beurs... veel mensen in een probleem komen? Nou, uh, ja de, de late instappers... zijn mensen die er gewoon geld tegenaan hebben gegooid, natuurlijk wel. Ja, die, de late instappers met, met, met zelf uh, aandelen kopen. Ja, nou ja, de mensen die, die gedacht hebben... dat de je maanden kom laat ik ook een keer een, een, een stap zetten richting de beurs. Want ik hoor alleen maar over die beursrecords ja. en dergelijke. Ja. Die, die hebben natuurlijk... Uh, geen lollige dagen. Want die ja. zien eigenlijk een hoop van hun, hun winst verdampen. Ja. Uh, ja, en degenen die er veel eerder zijn ingestapt... die, die kunnen wel een, een slag terug hebben, om zo te zeggen. Uh, het is natuurlijk wel even wennen voor de mensen... die dachten op de beurs ook leuk te kunnen gaan verdienen... He, want uh, die ontdekken nu opeens dat die oude beurswijsheid van uh, rendement uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ja, dat, dat is wel heel hard snel waar geworden. Ja, dus het uh, dat is, is lastig. Nog waar. Ja. En, en welke grote beslissingen van de, Euro, van de Europese en, en de, uh, Amerikaanse centrale banken hebben de komende tijd nog invloed? Nou ja, beleggers natuurlijk altijd vooruitkijken. En vooruitzien. Mm -hmm. Dus beleggers kijken ook met name naar een horizon van 6 tot 12 of 18 maanden vooruit. Ja. Nou En wat zit er dan aan te komen? Dat is onder andere dat de Amerikaanse centrale bank de grote monetaire operatie van de voorbije jaar aan het terugdraaien gaat. De het rente is nou gaat een verhogen. De crisis was dat toen. Ja, ja, en dat geldt ook voor de Europese centrale bank die dit jaar gaat stoppen. En waarschijnlijk ook in de loop van volgend jaar misschien aan de renteknoppen gaat draaien. Nou, dat vooruitzicht plus cijfers in de economie die misschien wijzen op toenemende inflatie, waardoor de kans op renteverhoging nog groter wordt, heeft eigenlijk wordt rentevrees aangewakkerd uh, bij de beleggers. Ja. En dus er wordt er wel heel erg naar, naar gekeken... Naar, uh, naar de ECB en de, en de Amerikaanse Fed Maar tegelijkertijd, men weet wat eraan komt. En je zou kunnen zeggen dat de, de paniek soort van paniek van de voorbije uh, dagen. was hebben met name ingegeven door... stel dat we over een jaar... zitten we waarschijnlijk in een andere situatie... met hogere rentes en inflatie. En dat is meestal niet zo fijn nieuws voor de aandelenbeurs. Dus moet ja. ik er misschien wel uitstappen. dus Ze kijken ernaar, maar momenteel gebeurt er eigenlijk ook weinig. Het is niet dat er een bepaalde datum in de lucht hangt... van nou dan, dan, dan gaat het door En hoe merken wij gewone consumenten nou echt iets van die beurskoersen Nou ja, wie niet zelf actief belegt natuurlijk niet zo gek veel. Uh, ja, die kijkt ernaar, die hoort al deze verhalen en dergelijke mee. Die vinden misschien een hoop opwindingen en zo meer. Maar ja, eigenlijk beleggen wij toen met z'n allen wel via pensioenfondsen. He, ons pensioen dat zit in onder andere aandelen. En dat is natuurlijk heel veel geld van pensioenfondsen, van verzekeraars en banken. De voorbije uh, maanden jaren naar de beurs gegaan, vandaar dat de koers ook opliepen. Dus als daar verliezen worden geleden, dat voelen pensioenfondsen bijvoorbeeld in hun dekkingsgraad weer terug. Dus dat is wel even vervelend. En indirect dus ook vervelend voor ons. Ja. Maar veel zullen op zich niet zoveel van merken, denk ik. Goed, nou we houden het in de gaten. Dankjewel. En we gaan weer naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Ja, het was de afgelopen middag wat drukker dan normaal. En dat merken we nu nog steeds. Vooral rond Utrecht, Rotterdam en ook wel in het zuiden van het land. Het laatste had vooral te maken met een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. De weg is weer vrij, even voor Tilburg. Er staat nog wel file vanaf Bavel 10 kilometer, met ruim een uur vertraging. En ik noem nog de vertraging op de A27 vanuit Almere. Ongeveer een half uur in de file tussen Beeldhoven en Nieuwegein, 12 kilometer. Grote bezorgdheid bij NAVO-lidstaten over de Turkse militaire operatie in noord Syrië. De Turken werden vandaag door de NAVO bondgenoten op het matje geroepen. Op initiatief van Nederland en Duitsland moest Turkije zijn NAVO bondgenoten opheldering en uitleg geven over het offensief in de provincie Afrin. Tijn Saade in Brussel. Wat is de uitkomst van dit overleg? Nou, uitkomst is moeilijk te zeggen. Uh, het heeft geen conclusie opgeleverd, ook geen ruzie trouwens. Ook niet een laatste waarschuwing. Het was echt bijpraten op initiatief inderdaad van Nederland en Duitsland. Uh, ja, dat, uh, dat heeft een, zeg maar, een uh, uit elkaar gaan opgeleverd... Uh, met voorzichtige diplomatieke taal van... we beloven beter, we beloven voorzichtigheid. Kijk bedenken, he, Turkije zegt wij zijn daar in Noord-Syrië actief met een zogeheten olijftak militaire campagne uit zelfverdediging. Ze verdedigen zich tegen de syrisch Koerdische militie daar en die zijn volgens Turkije gelieerd aan PKK. Die andere Koerdische terroristen. Dus wij moeten dit wel doen. Maar ja, de bondgenoten, Nederland en Duitsland bijvoorbeeld, maar alle andere NAVO-bondgenoten wilden van de Turken wel eens weten, ja, hoe hoe zit dat dan en uh, ja, waarom is dit zelfverdediging, waar gaat dit eindigen? En ondertussen vallen er burgerslachtoffers, dus de kritiek wereldwijd groeit. Men wilde dus van de Turken horen, waar gaat dit heen? En blijft Turkije op eigen houtje bezig in Afrin... of denk je dat ze toch wel een beetje geschrokken zijn... van de kritiek die ze vandaag te horen kregen van de bondgenoten? Nou, ik denk niet dat ze zozeer uh, geschrokken zijn van de kritiek. Die kenden ze natuurlijk ook ja. wel uh, allang. Maar ze weten inmiddels nu, uh, zeker na vandaag... dat de bondgenoten kritisch meekijken. Dat was ook het doel een beetje van vandaag in Brussel. Maar ja, ik denk toch dat uh, Turkije zo overtuigde in deze missie... dat ze echt niet zullen schomen, dat ze door zullen gaan. En het weerwerk, ja, dat moet dan van uh, de grote andere NAVO-bondgenoten... Verenigde Staten komen. Mm. De Verenigde Staten zit nogal in het nauw daar in die regio... die. Samen met die Syrische-Koerdische militie. Maar tegelijkertijd willen ze vrienden blijven van Turkije. Dus zij balanceren een beetje op een koord. En intussen zal Turkije deze militaire operatie voortzetten. Goed, dankjewel. Nieuws Co. Studenten die nog thuis wonen... maar wel een studiebeurs voor uitwonenden ontvangen... komen daar mogelijk straks niet meer mee weg. Het ministerie van Onderwijs voegde de afgelopen jaren reisgegevens op... van honderden studenten om de fraude te achterhalen. Een van die studenten stapte naar de rechter... omdat hij vond dat zijn privacy geschonden is en hij kreeg gelijk. Maar gisteren oordeelde een hogere bestuursrechter... dat de werkwijze wel degelijk rechtsgeldig is. Ik ga hierover praten met een vaste gast van de Nieuws Co-show... Uh, Jaap Henk Hoepman... Principal Scientist bij de Privacy and Identity Lab. Ja, hoe kijk jij naar deze uitspraak? Uh, ja, ik was, ik was eigenlijk wel een beetje verrast. Omdat inderdaad in een eerdere uitspraak uh, de rechter had gezegd... van, nou, dit is eigenlijk niet proportioneel. En nou, volgens mij was eerder in de eerste uitspraak was, was gezegd... dat een bepaalde technische... Ja, Juridisch-technische reden was waarom dit allemaal niet in de haak was. Mm -hmm. uh, ja, het is wel zo dat dit zet een bepaald precedent. Hè. De, de, mm -hmm. Eigenlijk, omdat er, er is geen hoge beroep meer mogelijk is, dus eigenlijk op deze uitspraak zou je kunnen zeggen. kun je een redenering baseren die zegt van nou, als je fraude wilt bestrijden. dan mag je een inbreuk doen op de privacy. Uh, maar de vraag is dan wel van ja. Is, vinden we dat eigenlijk als maatschappij nou eigenlijk wel heel erg redelijk? Want ja, ja uiteindelijk hè, is, is privacy is een grondrecht. Mm -hmm. Eigenlijk is, de, als je kijkt naar het Europese verdrag van de rechten van de mensen. Dan Artikel 8 geeft ons dat recht op de privacy. En dat is eigenlijk alleen maar onder uh, ja, grote collectieve belangen, mm -hmm. dat er een uitzondering is op het recht op privacy. Ja, en dat is natuurlijk een hele moeilijke omschrijving, grote collectieve belangen. Want ja. we hebben het hier over studenten ja. die een uitwonende beurs frauderen. Ja, precies. Ja. En uh, dan, is de, dan is de vraag van uh, hoeveel informatie wordt opgevraagd. Het is wel interessant, er is een eerdere zaak geweest en dat ging dan om uh, parkeergegevens. Toen was uh, in dit geval de Belastingdienst die bij een grote parkeerbedrijf... Uh, de kentekens opvroeg van iedereen die... Op basis van kenteken had geparkeerd bij dat bedrijf. En waarom had de Belastingdienst die informatie nodig? Die wouden kijken of lease-rijders. misschien privé gebruik maakten van hun auto. en bijvoorbeeld op zaterdag parkeerden bij, een, mm -hmm. bij de winkel. in plaats van dat ze uh, uh, zeg maar alleen maar hun auto zakelijk gebruikten. En als je dat niet opgeeft bij de Belastingdienst. ja, dan fraudeer je ook. Ja, ja. Daar heeft een rechter op een gegeven moment gezegd: van ja, hier wordt wel een hele grote inbreuk op de privacy gemaakt. En ik vond het wel interessant. Ik heb dan nog even weer opgezocht. Uh, die, die rechter zei letterlijk: van ja, waar de vastgelegde informatie over. Burgers enorm is toegenomen. En er zijn dus veel meer registraties. Onder andere dat soort kentekenregistraties. Mm -hmm. Dringt zich in het maatschappelijk debat steeds meer de vraag op. Wat is de hoofdregel van dat Europese verdrag van de rechten van de mens... Nou eigenlijk ja. nog waard? Ja. Het is bijna andersom. Het is bijna van ja, de hoofdregel is... je mag een inbreuk doen op de privacy. Tenzij onder hele beperkte redenen... ja dat privacy misschien beschermd is. Ja, zie jij een trend... Nou, ik zie wel een trend. Ik zie dus wel inderdaad dat steeds vaker dat soort informatie uh, wordt opgevraagd. Er wordt daarbij ook gezegd van... Eigenlijk een soort intuïtieve redenering vanuit het collectieve belang is bijvoorbeeld fraudebestrijding. Ja. En privacy is eigenlijk alleen maar een, een individueel belang. Ja. En ik vond het daarom wel heel mooi wat, wat Aleit Wolsen, de, de nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgevens... Uh, vorige week in een, een, een lezing op de Nationale Privacy Award zei. Die zei van, ja, we moeten niet vergeten dat privacy niet alleen een, een persoonlijk recht is... maar het is ook wel degelijk een recht dat een gemeenschappelijk belang heeft. Dat is eigenlijk een fundament onder mm -hmm. onze rechterorde. Het beschermt mm -hmm. onze vrijheid. Het beschermt ons, onze vrijheidsrechten. Het beschermt onze gelijkheid. Het beschermt onze solidariteit. En als al die pijlers wegvallen. Omdat het bescherming op op de privacy wegvalt... Mm -hmm. dan valt eigenlijk het fundament onder de rechtsorde. En dat ja. is wel degelijk een gemeenschappelijk belang. Ja. Dus ik vond dat wel heel erg mooi. Maar ik ja. zou toch wel graag zien dat, dat rechters... Dat die uitdruiken. afweging ja. anders maken dan in dit geval is gemaakt. Nou ja. zou je ja, klink bezorgd. Ik klinkt bezorgd. Nou zou je kunnen zeggen dat in deze specifieke zaak... het wel zo was dat duo alleen maar informatie opvroeg van studenten waarvan ze op basis van andere informatie... het grote vermoeden hadden dat die inderdaad aan het frauderen waren. Mm -hmm. Dus zouden zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat is enigszins proportioneel. Aan de andere kant, als je dan de uitspraak heel goed leest... en dat vond ik ook wel verrassend... Yeah. dat eigenlijk het de, de, college van de beroepen heeft gezegd... van: ja, uh, eigenlijk is de bewijskracht van die gegevens heel erg klein. Dus er zit een soort redenering in van... ja, als het niet heel erg inbreuk doet op de privacy... dan mag je de informatie hebben, maar je dan... Is die informatie helemaal niet zo nuttig om te bewijzen dat er al dan geen sprake is van fraude? Ja. Dus dan kun je ook zeggen van ja, maar waarom doe je het dan überhaupt? Waarom geef je informatie? En um, ja, zo'n uitspraak als die er nu ligt. Vrees, je zei net al dat je vrees voor precedentwerking. Ja. Um, als dat overheden, overheden zich hierdoor aangemoedigd voelen en nog meer gegevens opvragen. Wat is, wat is het risico? Want het gaat nu over een OV hè? En, en, ja. en het ging hiervoor over parkeergegevens. Ja. Wat is het risico als dit. Nog groter wordt dan gewoon een OV of parkeergegevens. Het klinkt zo onschuldig ook ergens. Ja, omdat, omdat eigenlijk ieder individueel geval zou je best kunnen beredeneren... dat, misschien hele, dat het misschien ja, wel proportioneel is. Kijk, het, het, het lastige is dat uh, onze, uh, onze samenleving steeds meer digitaliseert... en dat steeds meer beslissingen mm -hmm. op basis van algoritmes worden genomen. Mm -hmm. En die algoritmes nemen die beslissingen op basis van allerlei stukjes informatie... die op allerlei verschillende manieren zijn verzameld. Mm -hmm. Het vervelende is dat je lang niet altijd weet van tevoren weet, als jij bepaalde dingen doet... Mm -hmm. hoe die informatie gebruikt wordt. Mm -hmm. Je weet niet of die informatie niet misschien... in een verkeerde context verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ja. En uiteindelijk word je wel... geconfronteerd met een beslissing van een algoritme. En dat is een beetje klassieke... computer says no, van het mag niet... Ja. En dan heb je geen idee waarom, ja. waarom is dit gebeurd. En dan kom je eigenlijk in een soort Kafkaeske uh, situatie terecht. Hè. De, de, het proces van Kafka is wat altijd wel een hele mooie metafoor. Dat boek van de samenleving waar je dan in terecht komt. Waarbij de hoofdpersoon, ja, die wordt, in het begin van het boek wordt hij gearresteerd. Dat wil zeggen, er wordt hem een mededeling gedaan... dat er ooit een keer een rechtszaak zal zijn... aangaande een bepaalde, ja, uh, uh, iets wat hij heeft gedaan. Maar er wordt hem niet verteld wat het is. Er wordt ook niet verteld wanneer die rechtszaak is. En er wordt hem helemaal niks verteld. Ja. Ja. En dan begint het boek. Nou, je kunt je voorstellen wat voor horror-scenario ja. dat ja. is. En dat ja. is uiteindelijk een scenario waar we allemaal in terecht gaan komen als ja. we niet uitkijken. Ja. En als het gaat om effectieve fraudebestrijding, welke andere keuzes kan de overheid dan wel maken? Um. Nou, het, ja, je, zou, je zou eigenlijk een ander soort vraag moeten stellen. Ik denk dat de, de vraag is van welke gevallen van fraude wil je als overheid, wil je als samenleving bestrijden? En in daar, ook daarin valt me wel op dat uh, er heel makkelijk gegrepen wordt naar nou, behoorlijk zware, zware middelen als het gaat om verzamelen van gegevens. Voor gevallen van bijvoorbeeld uitkeringsfraude of studiefinancieringsfraude. Maar waarom kijken we niet ook naar, naar, naar, naar de meer borden criminaliteit? Waarom zetten we niet ook allerlei monitoring? Systemen in op, mm -hmm. op mm -hmm. grote bedrijven... in de boardrooms mm -hmm. en dergelijke. Dus de, de, er zit ook een bepaalde fun, ja, me, politieke... Uh, gekleurde keuze achter... van mm -hmm. welke fraude vinden we nou interessant om te bestrijden... en welke middelen zetten we daarop in... Ja. En ook dat debat wordt niet gevoerd. Het is meer zo van, nou ja, nou die data die we hebben, die gebruiken we maximaal. In plaats van dat je gaat zeggen, maar wat is nou echt het probleem? Is nou ja. beperkte fraude op de studiefinanciering echt een groot probleem? Of is grootschalige fraude in, weet ik veel, de zorg, ik noem maar eens even iets... Mm -hmm. uh, niet eigenlijk een veel groter probleem? Goed, jij gaat het debat uh, aanstichten. Uh, altijd. <laughs> Dankjewel, Jaap Henk Hoepman. En dan hebben wij, uh, ja, dan is dit alweer het einde van de uitzending. Dit was Nieuws en Co. Met daarin staatssecretaris Blokhuis. Hij wil dat we minder alcohol drinken. En Bonscoos Koeman is gepresenteerd. En de Eerste Kamer debatteerde opnieuw over de donor. De Eerste Kamer lijkt nog ontzettend verdeeld. De praktijk is dat als de nabestaanden bezwaren maken en geen orgaanuitname plaatsvindt. Het enige wat verandert is dat mensen automatisch donor zijn. Dus als ik zeg nee, dan gebeurt het ook niet. Hoe durf jij zoiets te vragen? Het is belangrijk dat mensen echt wel overwogen die beslissing nemen. Het is allemaal niet zo slecht als wij denken. Tactisch moeten ze meer systemen kunnen spelen. Ik vind het een geweldige uitdaging. Er moet harder getraind worden. Om uh, de bondscoach van het Nederlands zelf tot te zijn. Zonder bier. Ja, dat is geen doen. Gezellig, we hadden een wijn. 9% van de Nederlandse volwassenen drinkt te veel. Dan konden wij gerust twee flessen soldaat maken. Dat vonden wij heel normaal. staatssecretaris heeft heel veel mogelijkheden. Accijns omhoog. Bijvoorbeeld een minimumprijs. Kan gewoon niet. Straks...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 Op de aandelenbeurzen waren vandaag opnieuw stevige koersverliezen te zien. De AEX verloor 3% en sloot op 526 punten. Het verlies van de Amsterdamse beurs is in drie handelsdagen opgelopen naar 6%. De verliezen op de andere Europese beurzen waren 2 à 2,5%.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 Dan de ANUB verkeersinformatie Het is wat uh, drukker dan normaal. Toch begint de avondspits wel op te lossen. Rond Utrecht gaat het eigenlijk nog wat moeizaamst. Zoals op de A12 richting Den Haag. Toch nog 5 kilometer file voor het Oude Rijn na een ongeluk. Op de A27 richting Breda. Nog flink wat vertraging. Ongeveer drie kwartier in de dagelijkse file tussen Everdingen en Gorkem. De A58 van Breda naar Tilburg is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg. Daar staat nog wel 6 kilometer file vanaf knooppunt sint Annabos. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Met de gemeenteraadsverkiezingen in Aantocht... vrezen burgemeesters voor onbestuurbare gemeenten... door alle kleine splinterpartijtjes die straks misschien in de raad zitten. Zoals de Eindhovense burgemeester John Jorretsma in zijn nieuwjaarstoespraak zei... Ik denk dat het serieus tijd wordt om met elkaar de discussie... in alle oprechtheid te openen of niet op een andere wijze... Over een kiesdrempel moeten gaan spreken. Ja, moet de kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen omhoog? Nee, vindt historicus Geert en Waling. Dat is ondemocratisch, zegt hij straks in debat. Geen toedadering tussen Nederland en Turkije. Integendeel, minister Zijlstra heeft de Nederlandse ambassadeur teruggeroepen uit Turkije. Onze commentator is politicoloog Jasper Lapwijk. Jasper, goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Zijlstra hoeft zijn onderwang niet toe te keren. En dit is de dag waarop viroloog Ab Osterhaus voorstelt... docenten volgend jaar allemaal maar een griepprik te geven. Want door de huidige griepgolf komen tal van scholen... met een acuut lerarentekort te zitten. We hopen ook dat er begrip is bij de ouders... dat we nu op dit moment zoveel zieken hebben... dat we het niet anders op kunnen lossen. Ja, want Door die griepgolf wordt het lerarentekort dat over een aantal jaar wordt voorspeld nu al op tal van scholen gevoeld. Wat denkt u? Zou het helpen als docenten volgend jaar allemaal een griepprik krijgen? Praat mee op Twitter en gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook mee kijken naar deze uitzending op nporadio1.nl. We gaan erover praten met viroloog Ab Osterhaus... met uh, Luc Schuller van CNV Onderwijs... en met meester van het jaar, Tjeerd van den Elsen. Goedenavond allemaal. Meneer Osterhaus, ik begin met u. Stel dat alle docenten dit jaar een griepprik hadden gehad. Waren er dan minder klassen naar huis gestuurd de afgelopen dagen en weken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er veel, veel minder leraren en leerkrachten ziek geworden waren... en dat het probleem gewoon veel, veel minder ernstig geweest zou zijn. Ja, u bent niet voor een verplichting. Ik u me laten vertellen, waar bent u wel voor? Nou, ik denk dat het nuttig zou zijn als inderdaad... op een of andere manier het mogelijk gemaakt wordt... dat al, al die leerkrachten, dat die gevaccineerd zouden worden... en dat, we, dat ze dat niet zelf zouden hoeven te betalen. En wie dat uiteindelijk moet betalen of dat de scholen zouden moeten zijn... dat stuit natuurlijk ook weer op bezwaren. Maar ik denk als je kijkt wat het kost... Ja, om, die, om de leerkrachten te vaccineren. En als je kijkt wat, er, wat, het, wat het kost om, om al die scholen naar huis te sturen... of nieuwe, nieuwe leerkrachten in te huren... dat het, dat het echt uh, kosteneffectief is om, uh, om leerkrachten te vaccineren. Ja, een gratis gierbreek voor alle docenten die dat willen. Dat zou ik willen voorstellen, ja. ja. Maar en heeft dat nu nog zin? Zouden we dat nu nog moeten doen? Nou, het is een beetje mosterd naar de maaltijd. Nu, het zal, kijk, we kunnen ervan uitgaan... die griepgolf die zal nog wel een paar weken doorgaan. Als je nu gaat vaccineren, dan duurt het zeg maar... één tot twee weken voordat mensen beschermd zijn. En ja, of, dat zal niet zo verschrikkelijk veel meer uitmaken. Nee, maar dus... het, zal nog wel, het zal nog wel iets verlichting kunnen geven. Ja, het is nu te laat, maar voor volgend jaar zou u het zeker aanraden. Absoluut. Ja. Mevrouw Schuler, u bent van CNV Onderwijs. Wat was uw eerste reactie op dit pleidooi van Osterhaus? Daar, ik ben hier geen voorstander van. Laat leraren zelf bepalen of ze al dan niet uh, een griepprik willen gebruiken. Dit gaat uh, tegen de grondwet in. Nou, Ze worden niet gedwongen. Ze krijgen hem gratis aangeboden. Ja, maar uiteindelijk uh, zegt meneer Oosterhuis ook... dat dat eventueel betaald wordt door scholen. We hebben nu een ander probleem. En dat komt elke keer weer door uh, griepgolven of andere golven... Uh, de <hijst> scholen in. We hebben gewoon te weinig leraren. Er zijn te weinig leraren in het basisonderwijs. Uh, ze hebben een hoge werkdruk. En uh, daar zijn we natuurlijk ook nu al uh, een jaar actie voor ja, aan het voeren. Ja. Um, dat moet veranderen. De werkdruk is te hoog. De burn-out uh, is te hoog. En inderdaad, er komen verschillende virussen de scholen in. Maar uh, een griepprik gaat uh, geen labmiddel zijn... voor dit. Grotere structurele probleem. Oké, okay, u zegt. U wilt het ook niet dat ik goed naar u luister. Nee, dat klopt. Nee, het is niet alleen dat u denkt dat het niet helpt, maar u denkt, dat moeten we echt niet doen. Nee, dat moeten we niet doen. Waar is de grens? We zijn niet virusvrij in dit land. En door een prik te geven, zorg je niet dat er een structureel probleem, wat Elders belegd is, wordt nou, opgelost. De virussen mogen er ook zijn, zegt u. Ja, ja. waar is de grens? Ja, meneer Van der Elsen, goedenavond. Goedenavond. U bent leraar op een basisschool. Ik heb begrepen dat u een van de weinige basisscholen in Nederland uh, bent... die nog niet getroffen is door het griepvirus. Nou ja, in lichte mate, waarschijnlijk bij kinderen. Uh, ik had het straks in ieder geval bij de redactie over... waar wij het laagste ziekteverzuim <kuggen> hebben binnen Tilburgse onderwijs. Laat oh, het en allemaal een griepprik gehaald dan waarschijnlijk? Nee, helemaal niet. Uh, wat onze stichting juist heel erg goed doet... is uh, investeren in de mensen op de werkvloer... en investeren in de vitaliteit van de leraar. Aan de andere kant ben ik ook wel blij dat de heer Oosterhuis uh, dit punt aansnijdt. Het is, mm -hmm. die prik. het is een injectie, maar eigenlijk heeft het onderwijs gewoon een structurele financieel infuus nodig om te kunnen, kunnen herstellen. De staat van het onderwijs moet hersteld worden. Een mooie beeldspraak hoor. Geen injectie, maar een infuus. Mooi, mooi, mooi. U heeft met uw collega's ook over gesproken. Zeggen ze allemaal van uh, Nidoo? We hoeven geen nou, gieprik? Ik, uh, ik sprak uh, net met de directeur nog toen ik vertelde dat ik hierover mocht vertellen bij jullie. Dus ja. hij is een volslagen belachelijk idee. Dus oh. ik denk dat dat kort samengevat de strekking is van, uh, van ons verhaal in ieder geval. En, en wat is uw argument ervoor? Waarom bent u er tegen? Nou ja, goed. Het uh, is een zoveel financieel labmiddel, zoals mevrouw Schuller het ook al uh, aangaf. Uh, uh, ik ben veel meer voor een structurele investering in... Uh, in de staat van het onderwijs. En dat begint met uh, het, het goed zorgen voor de leerkrachten... en dat zij elke dag uh, er 100% kunnen zijn voor de kinderen. Daar ja. moet uiteindelijk dat geld naartoe. Ja. Mevrouw Schroeder, hoeveel kinderen konden er vandaag niet naar school? Weet u dat? Heeft u daar cijfers over? Ja, we houden sinds kort bij uh, hoe het uh, staat met het lerarentekort. Er zijn duizend uh, kinderen uh, vandaag naar huis gestuurd. En daarnaast hebben 4700 kinderen... Uh, vandaag geen goed onderwijs gekregen... doordat uh, klassen worden verdeeld, omdat er geen leerkrachten zijn. Ja. En dus grotere klassen uh, ontstaan... waardoor er weer uh, burn-out of werkdruk ontstaat bij de andere uh, leraren. Fysiose dus cirkel. Uh, dit is een fysieuse cirkel. En ik ben heel blij met uh, een meester Tjeert van uh, Elze. die natuurlijk ook zegt, hier is echt wel een forse investering op nodig... om het echte probleem op te dat lossen. Dat dacht ik al, dat u het daarmee eens zou zijn. Maar dat zijn dus 5700 leerlingen die vandaag geen goed les gehad hebben... als ik die 4700 en die 1000 bij elkaar optel. Welk deel daarvan is veroorzaakt door de griep? Uh, dat is in dit plaatje niet helemaal duidelijk. Maar je ziet natuurlijk dat uh, door een griep wordt duidelijk... waar het probleem ontstaat. Hè? Uh, ook door burn-out uh, ontstaat dat. Uh, dus die cijfers kunnen wij niet uit die... Uh Leraar tekort is, is nu.nl. Dus is het dan meestal 3000 per dag of 2000 per dag? Wat is het normaal voor of een normale dag? We zitten nu in zo'n griepepidemie. Hoe is het zonder nee, epidemie? Maar die cijfers hebben we niet. Dat okay. komt ook nu niet in dat tekort okay. die website naar boven. Maar wat wel naar boven komt... is dat er naast deze griepepidemie... die natuurlijk elk jaar weer de, de doeken op doet... en in de scholen ook bij leerlingen aanwezig is. En de vraag is, valt iedereen om? Want zonder griepprik ben ik ook nog gewoon alle uh, epidemieën overeind. Blijven. Dus waar gaat dit over? Lost die griepprik ook... Uh, het huidige virus op. Ja. Daar wordt natuurlijk ook aan getwijfeld. Ja. Um, en we moeten gewoon met elkaar zorgen... dat het probleem structureel wordt opgelost in de klas. Uh. Ja. Meneer Osterhuis, ik heb je twee mensen ja. uit het onderwijs. Die willen niet, hoor. Nou, ik denk dat hier twee dingen naast elkaar spelen. En ik, ik, ben, ik denk dat wat er gezegd wordt over... dat er goede oplossingen gevonden moeten worden... voor het, uh, voor het lerarenprobleem. Ik, denk, ik ben het daar helemaal mee eens. Ja. Het probleem is dat als je daar bovenop... Nog weer een griepepidemie krijgt, dan, dan wordt het pijnlijk zichtbaar wat er aan de hand is. En mijn enige punt hier is dat. Kijk, ik, ik werd hiertoe getriggerd door het feit dat ik hoorde zoveel praten uh, over kinderen die naar huis gestuurd ja. werden. Ja. En ik hoor net al een getal van meer dan 5000 kinderen waar, waar die uiteindelijk geen, geen, goede le, goeie, geen goede les krijgen. Dan zeg ik ja, ik ben het er helemaal mee eens dat, dat aan, de, aan, de, aan de basis dat er natuurlijk geïnvesteerd moet worden om het onderwijs ja. goed voor elkaar ja, te krijgen. Ja, oké, okay, dus maar daar gaat. De daar gaat de discussie nu niet over Daar dan. Gaat de discussie, nee, maar dat, het wordt nu in, de, in, in die richting getrokken. Plot. Wat ik vind... Gaan we, als dan? je een stoppen. situatie hebt... Dan moet, je, dan moet je ervoor zorgen dat je niet daarbovenop nog een, een extra probleem krijgt... Wat je, kunt, wat je in principe zou kunnen oplossen door een vrijwillige, heel duidelijk... een vrijwillige griepvaccinatie. Ja, oké, okay, daar ga ik daarmee naar mevrouw Schroeder. Want meneer Osterhaus is het met u eens. Er moet een injectie in in plaats van... of een infusie in in plaats van een injectie. Maar toch, dan gaan we er even vanuit dat we het daarover eens zijn... kan je dan toch niet een stapje zetten door nu zo'n uh, uh, virus... Uh, of althans de, de intenten, zeg maar. Nee. Ik blijf waarom, waarom, waarom niet? Van, uh, het is aan elk individu en aan een leraar zelf... om die afweging te maken, uh, wil ik zo'n griepprik, ja of nee. Ja, Daar no, no, kan no, no, een werkgever... Van dwang is geen sprake. U krijgt gratis als school, Nee, maar niks is, niks is gratis in dit land. Dus ik ben uh, eerder voorstander van... als wij dan geld met elkaar uh, gaan steken in het echte probleem... zorg dan dat je investeert in vitaliteit. Zoals ook uh, bij het voorbeeld van Tjeerd uh, van der Elsen... duidelijk werd gemaakt dat in ja. Tilburg er geïnvesteerd wordt... in te zorgen dat uh, de werkdruk wordt voorkomen... zodat je niet vatbaar bent voor de griep. En uh, de cijfers die net uh, werden genoemd... hangen niet één op één samen met de griep. Nee, Meneer Osterhuis, is er inderdaad een verband... tussen te hard werken en griep krijgen? Of spelen er nee, wel weer dingen mee? Is, dat verband is er niet. En ik, de, ik denk dat, uh, m, kijk, Mijn verhaal komt gewoon voort uit het feit dat als je gaat uitrekenen wat het nu kost, wat het nu extra kost, ja, ook aan de scholen, ja, dat we deze zieke leraren hebben, deze zieke leerkrachten hebben, als je dat ziet, en je kunt dat voorkomen door een, een veel mindere investering, ja, door... door op vrijwillige basis de leerkrachten te vaccineren... dan heb je gewoon een slide twee vliegen in één klap. De, de, de leerkrachten worden niet ziek, dat is, dat is meegenomen. En aan de andere kant, de scholen kunnen blijven doordraaien... laat onverlet de grote problematiek waar, waar, waar nu op gewezen wordt. Maar ik denk dat je die twee dingen niet door elkaar moet halen. Je moet, je moet niet gaan zeggen van, van op dit moment... er ja, moeten andere structurele maatregelen getroffen worden. Laten die mensen goed in hun wel zitten en dan krijgen ze geen griep. Dat is helemaal niet waar. We weten dat mensen die kerngezond zijn, dat die ook griep kunnen krijgen. dat heeft niet met, met Vitaliteit te maken, dat heeft gewoon te maken met hoe vaak heb je griep gehad in het verleden en, en, en hoe vatbaar ben je voor griep. En dat heeft maar heel weinig met, met die vitaliteit okay, okay. te maken. En even de andere opmerking, dat het tegen de grondwet zou zijn, zelfs. Ja, dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Dat geldt alleen als je dwingt, denk ik, hè? Dan, dan heb je het ja, over de integriteit dan, van het lichaam. Ik, daar vraagtekens bij sted, maar ja, ik ben daar geen, dat voorstand, wil nee, geen voorstander van. Nee. Mevrouw Soelen, misbruikt u deze griepepidemie niet op uw punt te maken? Zo klinkt het toch een beetje. Zo van ja, het komt ons wel goed uit, want dan kunnen we kunnen laten zien hoe erg het is. Nou ja, dit maakt inzichtelijk wat het echte probleem is maar van het de onderwijs. Het wel, en dan, hebben we hebben het echt al ik... meegekregen het afgelopen jaar. We hebben ja, al goed opgelet. en vorig jaar was er ook een griepepidemie... en daar hebben we het er ook over gehad... dat er te weinig invallers zijn om uh, voor vervanging te zorgen. Dus dit is echt een structureel probleem. Uh, maar ik vind het echt niet goed om leraren uh, te verzoeken... om dan maar een griepprik te krijgen. Want de huidige griepprik was niet resistent voor de epidemie... die nee. nu rondwaait. Dus we blijven maar, maar prikken. Is heel dat, is impuls, dat is een impuls van uh, hele mooie... Uh, uh, vaccinsbureaus, waar wij dan iedereen maar langs laten pompen om elk virus maar te laten voorkomen. Waar zijn wij dan in dit land mee bezig? Oké. Okay. Jasper Klapwijk, wat zit jij? Je bent altijd wijs. Nou, ik, ik kan altijd. me herinneren dat we een paar jaar geleden een, uh, ik, met mijn bloedjes van kinderen naar een sporthal moesten ergens in Amsterdam om een grieprik te halen. Want we zouden de Spaanse griep krijgen en oh, ah, de helft van de bevolking ja. zou er een beetje overlijden, zullen we zeggen. Dat bleek achteraf ook... Uh, dus, ja, dus vaccineren moet je volgens mij alleen doen als het echt zin heeft. En als het geen zin heeft, uh, bijvoorbeeld omdat leraar het niet willen, hè? Uh, of omdat het, de, het vaccin niet helpt... dan lijkt mij het middel juist erger dan de kwaal. Maar goed, ik uh, ben geen medicus. Nee, maar meneer Osterhuis, u, u, u heeft wel het goede vaccin, toch? Ja, wel degelijk. Kijk, Kijk er zijn soms wel niet. problemen met vaccins die, niet, die wat minder goed werken. Het is in ieder geval zo dat door de bank genomen... die vaccins zeg maar, in, in, tussen de 70 en 80 procent werkzaam zijn. En als je, dat, als je dat getal neemt... en nogmaals op basis van vrijwilligheid bied je het aan... Ja, als een extra, als een extra service. Wij zijn in Nederland wat dat betreft toch een, beetje, toch een beetje wonderlijk bezig. Want als je kijkt hoe dat in Amerika gaat, hoe dat in andere Europese landen gaat... Da, daar is het bijna is verplicht? Is de acceptatie veel groter. Dat is de acceptatie veel groter. Maar is hij, is hij daar verplicht in Amerika? Nee, in Amerika is het ook niet verplicht. Nee, ja, in, in, in bepaalde gezondheidszorgzettingen wel. Ja. Maar niet in het onderwijs. Ik heb me daar te vertellen, als je niet wilde, dan moet je tijdens een griepgolf met een masker oplopen. Nee, dat is alleen de gezondheidszorg. Oh, dat is in de zorg, oké. Okay. Niet, niet op scholen. En, ik, en ik, ik denk nogmaals... Ik ben, ik ben het er helemaal mee eens... dat er een groot probleem in ja. het onderwijs is. En als je dat probleem al hebt en je kunt, het, je kunt het beheersbaar maken op dit moment... dat is geen oplossing, dat is geen structurele oplossing... Nee. maar je kunt het op dit moment beheersbaar maken... doordat je geen, zeg maar, kinderen naar huis hoeft te sturen. Ja. Ja, dat, kun je, dat kun je voor elkaar krijgen door, nee, je, door kunt, zeg dat is maar, je mensen ja. het vaccin aan te bieden. Ja, waar, waar praten we dan over? Ja, mevrouw Soelen ga ik niet overtuigen, dat heb ik al gehoord. Ik ga het nog één keer proberen met meneer Van der Elzen. Bent u een beetje overtuigd, meneer Van der Elzen? Nou, helemaal niet. Dit, dit is gewoon uh, symptoombestrijding. Het, onderwijs heeft, of het kind heeft hier totaal geen belang bij. Jawel, dat die, die heeft er belang de... bij dat zijn docent weer bezig is morgen. Wat zegt u? Die heeft er belang bij dat hij les krijgt morgen. Ja, natuurlijk, maar uh, dit is geen structurele oplossing. Uh, ik ben er heilig van overtuigd als we in vitaliteit investeren... en uh, we, we zorgen dat uh, iedereen zich fijner voelt... dat iedereen ook een sterker immuunsysteem heeft... en ook resistent is okay. tegen die griepveren. de ene is daar iets sterker in dan de ander. Ja. Dus helemaal voorkomen kunnen we toch niet. Nee, beste eigenwijs al die mensen in het onderwijs. Want de viroloog zegt dat het wel helpt. Ja. Ja, dan ja. moeten we ja. alle kinderen in, nee, met, uh, kinderen in de klas ook vaccineren... die met bacillen rondlopen. Ik vind het geen maakbare samenleving Misschien weten u dat in Engeland dat ook gedaan wordt. In Amerika wordt dat ook gedaan. Ja, dus dat zijn nog andere oplossingen. Maar ik denk voor het structurele... Ik, ik durf er in Nederland niet eens over te praten. Nee, voor, het, nee, voor, voor een structurele Doe maar niet. Oplossing. Doe we niet. Ja, voor dit acute probleem... Ja. denk ik dat we, dat we dit probleem niet gehad okay. zouden hebben... en dat we het in de toekomst niet zullen hebben. Maar laat onverlet... Ja, dat, dat er natuurlijk structurele maatregelen in Ja, nee, daar dus zijn we het eens. Da dank allemaal. Meneer Ostraus, dank dat u dit durfde te vertellen bij ons. En uh, dank voor de reactie, uh, meneer Van der Els en mevrouw Schuller. Graag gedaan. Mm -hmm. Dit is de dag waarop Ronald Koeman is gepresenteerd... als de nieuwe bondscoach van het Nederlands helftal. Het is nu drie decennia na de Europese titel die Koeman zelf behaalde in 1988. Uiteraard hopen we met z'n allen dat Koeman deze tijden weer doen herleven... op het EK van 2020. Ja! Ja, we ja, ja, staan ja, ja. op gelijke hoogte. Nederland op 1-1. En nu wil ik het wel eens zien. Want nu moeten we eroverheen, hè? Ja, ja, ja. ja. die gekke voetbal. Want weet is nog? Een ijzeren zweven Die nuchtere Groningen. Die nuchtere Groningen. Voor de jonge luisteraars. Nederland won uiteindelijk het Europees kampioenschap. Tegen de toen nog Sovjet-Unie. Dit was de dag waarop de Nederlandse ambassadeur in Turkije zijn koffers kon pakken. Nu hij door minister Zijlstra wordt teruggeroepen na stuk, geladen, stu stuk gelopen toenaderingspogingen met de Turken. De verhoudingen waren bekoeld geraakt, onder meer dat Nederland een Turkse minister het land had uitgezet die campagne voerde voor Erdogan. Die wilde excuses. Ja, maar dus geen sorry. Dat is kennelijk toch een moeilijk woord. Zijlstra doet het tegenovergestelde. Hij trekt de ambassadeur terug uit Turkije. Politicoloog Jasper Klapwijk, commentator. Je zei net al, Zijlstra hoeft niet zijn andere wang toe te keren in dit geval. Nee, uh, ik denk dat hij uh, wel een punt heeft dat hij gewoon op zijn streven blijft staan en dat hij uh, ja, niet als eerste uh, toenadering zoekt tot de Turken. Want het is een, in feite een partstelling. Hè? Ze zijn elkaar uh, excuses verschuldigd. Dat denk ik wel. Alleen de vraag is nu: want ze hebben allebei fouten gemaakt. Ja, en de vraag is nu wie het eerste sorry gaat zeggen. Um, en Het klinkt natuurlijk heel flauw en uh, uh, uh, lagere schoolpleinachtig zeggen, om te zeggen dat hij begon. Maar dat is in dit geval toch echt wel zo. De Turken die, uh, waren hier niet welkom. De Turkse minister van familiezaken was hier niet welkom. En ook overigens de Turkse minister van buitenlandse zaken was hier niet welkom in maart 2017. Die wilde graag campagne voeren voor een referendum in Turkije over de Turkse president. De uitbreiding van zijn bevoegdheden. Ja. Um, nou is er op zich helemaal niks mis met campagne voeren En Turkse Nederlanders zouden natuurlijk ook prima... Ze de televisie aan kunnen zetten of naar Turkije kunnen gaan. Maar hier waren zij niet welkom. En dat had de uh, regering ook een paar keer gezegd. He, dus Tjavo uh, Seuglu, de, de minister van Buitenlandse Zaken... is hier ook niet gekomen. En toen onaangekondigd kwam ineens die minister van familiezaken Zaken in, op bezoek. En een auto uit Duitsland hier naartoe ja, rijden. Ja, Kaya En uh, ze was eigenlijk in Duitsland... Uh, was daar ook al debat over. Waar ze ook niet zo welkom. Um, dus de Nederlandse overheid zag dat gewoon als een provocatie. En dat was het ook, zeg jij? Ja. Ik denk dat dat ook gewoon echt wel zo was. Hè. Even laten zien wie, uh, hè, dat zij gewoon hun gang konden laten gaan. Uh, konden gaan en dat zij hun Turkse onder, onderdanen gewoon, als zij dat wilden, hier konden toespreken. Ja. Nou, toen hebben ze op een gegeven moment hè, een aantal fouten gemaakt, denk ik. Nederland. Nederland. Hè, ja. Want zij hebben gezegd: van nou, we houden die mevrouw vast. En eh, nou, tegen haar wil. Dat was niet zo heel verstandig. En zeker de plek waar, waar dat gebeurde, was niet zo verstandig. Bij het Turkse consulaat in een auto. Zonder de mogelijkheid om zeg maar nog daar weg te gaan of naar de wc te gaan of wat ook. Dat uh, is op zijn minst zeg maar wat. Wat, uh, ja, wat cru hè, om, om dat zo te doen. Er is een noodprocedure geweest waarbij zij uh, ongewenst verklaard werd... Ja, dat is ook hoogst uitzonderlijk. Hè. Dat kun je ook op een andere manier oplossen, zullen we maar zeggen. Um, maar toen hadden ze een titel om haar af te voeren... en vervolgens leidde dat tot enorme rellen. En ja. daar heeft de politie, denk ik, ook gewoon... of de ME een escalerende rol gespeeld. Dus er zijn wel degelijk fouten gemaakt aan de Nederlandse kant. Maar dan zou je zeggen, joh, ze moeten allebei sorry zeggen... het maakt niet zoveel uit wie er begint. Dat is ook zo, alleen uh, de, uh, ja, het gaat hier zeg maar niet over een lagere school... Uh, waarin twee uh, kleuters met elkaar zeg maar, vechten. Het gaat natuurlijk over twee landen. En de vraag is daadwerkelijk wie er hier de baas is... Dat heeft de Telegrafer vervolgens ook van gemaakt. Die legendarische voorpagina met inderdaad wie is hier de baas. Nou, wij zijn hier de baas, want die Turkse minister is hier niet welkom. Die moet gewoon weg. Dus het was ook een overwinning van Nederland. Als wij nu sorry gaan zeggen, als Nederland... Als eerste. Als eerste, dan is wel duidelijk wie hier dan toch de baas is. Want dan is dus uiteindelijk die Turkse minister van familiezaken... Ja. alsnog de baas, of eigenlijk Erdogan, die haar hierheen stuurt. Is niet nobel in dit geval. Als eerste sorry zeggen, is gewoon echt slecht. Ja, je, je, volgens mij gaat het hier over soevereiniteit van een land. En je kunt niet zomaar als minister hè, van een vreemde mogelijkheid hier binnenrijden. Dat moet je even aankondigen. En je moet ook gewoon welkom zijn. Ja. Dat, dat is een diplomatiek affront, zullen we maar zeggen. En het lijkt mij dat Nederland daar dus inderdaad niet zijn excuses voor hoeft aan te bieden. Je moet het een beetje vergelijken met, nou, er is een parkeerplaats. Iemand parkeert zijn auto op die parkeerplaats. Iemand die niet gehandicapt is. Iemand die niet gehandicapt is en die ook geen recht heeft om daar te staan. Hè, vervolgens wordt degene die, van wie die parkeerplaats is heel boos die rukt zeg maar, de, de spiegel eraf hè, in de boosheid. En dan zou degene die die spiegel eraf rukt... Zeg maar, als eerste excuses moeten aanbieden. Nou, Het nee. lijkt mij dat degene die die autodag parkeerde net zo fout is. Misschien is het wel een idee dat je tegelijkertijd zeggen, tot de conclusie komt... dat je allebei fouten gemaakt hebt. Ja, maar dan leek het even op, want ze waren weer in ja. gesprek. Het leek goed te gaan en toch ja. is het toen geknald. Ja, ik denk dat het verstandig is van de Turkse uh, overheid... om nu te zeggen van, nee, hey, wij hadden die minister daar niet heen moeten afwaarden. Hmm, zulke types zijn het niet, nee, toch? dat is nee. wel waar. Maar ik denk dat het wel verstandig is om daar even op te wachten... En ik denk dat Zijlstra ook wel de goede stap daarvoor heeft genomen. Je zit natuurlijk gewoon nu in een padstelling in passen. En misschien moet er maar gewoon even een conflict weer komen. Precies. Hè, om, het, om de rug te klaren. Even een en dan goede worden we ruzie. daarna weer gewoon vrienden. En dan kunnen we elkaar tegelijkertijd de hand geven. Even een stev de een stevig zijn. onweer, dat lijkt tot mooi weer. Ik, ik neem aan. In de beste relaties heb je best wel eens ruzie. Tenminste, ik heb ook wel eens ruzie met mijn echtgenoten. En dan maken we dat daarna weer goed. Oké, okay, dankjewel. Dit is de dag waarop fanatieke schaatsers vanochtend hun ijsjes uit het vet konden halen... bij ijsclub Hartgati uit De Lier. Het feest duurde niet lang. Vanmiddag rond 12 uur moest de ijsmijn alweer dicht door het zachte ijs. De pret was er niet minder om bij de ijsmeester. Het is schitterend dat we na één nacht dit weer voor elkaar hebben. En tot kwart over zeven doorgesproeid. En tien over negen stonden al hier zo'n tien mensen voor het tijd. Dit is de dag waarop uit een van de draaiorgels in Museum Speelklok in Utrecht... een heel bekend liedje komt. Succes van de tv-serie De Luizenmoeder is er niet ontgaan daar. Dus is de versie Juf Ank van Hallo Allemaal... nu ook op deze manier te horen. de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... doen steeds meer burgemeesters hun beklag over de veelheid aan partijen. Is deze snipperdemocratie een probleem? Volgens burgemeester John Jorritzma van Eindhoven... moeten we het serieus hebben over een kiesdrempel. En gaat bij ons in gesprek met de historicus Geert de Waling. Hij is co-auteur van het nieuwe boek Gemeente in de Genen. Tradities en toekomst van lokale democratie in Nederland. Goedenavond, allemaal, allebei. Meneer Waling, u had vandaag een column in Elsevier... waarin u niet te spreken was over allerlei klagende burgemeesters... die dit weekend en gisteren werden opgevoerd in trouw. Waar zit uw irritatie? Nou, irritatie ja het, is, ja, het is, het is ja, het is wel typisch dat uh, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En dit lijkt me het moment voor heel veel uh, bestuurders. Dus vooral burgemeesters, maar ook wel uh, commissaris van de Koning. Zoals Staal, die nu in uh, Overijssel waarnemend uh, commissaris is. Dat die zich beklagen over de democratie. Dat vinden ze toch maar heel erg lastig. En dat is echt even een... Nou uh, ja, voor ja, de democratie, de democratie, de democratie. De hoeveelheid partijen, ja, ja, maar dat is ook onderdeel van onze democratie. En het is een beetje paternalistisch, vind ik, bevolgend... van die uh, bestuurders uh, om zich zo over die democratie uit te laten. Ze uh, lijken niet helemaal om te begrijpen dat in Nederland we nou eenmaal werken... met een meerpartijensysteem. Dat, dat, uh, dat het heel makkelijk is om in Nederland een partij op te richten. Dat heeft ook iets heel moois. Er zijn veel mensen vertegenwoordigd... en kun je snel he, nieuwe geluiden toegang geven... tot dat politieke uh, spectrum, tot de arena van de, van de, van de democratie. De, de raadszalen in mm -hmm. Nederland. Mm -hmm. En ook de Tweede Kamer trouwens. En ja, dat is niet altijd eventjes han, even handig of even efficiënt... zoals de bestuurders het graag zien. He. Bestuurskracht is dan een term die ze graag gebruiken. Maar het is wel heel mooi en heel erg eerlijk... dat. In Nederland zo uh, de democratie uh, zo inclusief, is. ja, maar ja, zij moeten straks na die verkiezingen weer een college vormen en dan moeten ze het dan met zeven partijen gaan doen of zo. Ja, maar ik, dat is ook ik, het ik probleem. Snap, ik snap de hoofdpijn wel. Ja, dat, ja, hoofdpijn zou ik er ook van krijgen. Ik snap het ook wel. Alleen het hele punt is dat uh, in Nederland hebben we een beetje een raar systeem. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar ook van het college. Ja. En is zelf niet verkozen en staat eigenlijk uh, officieel boven de partijen. Nou, in de praktijk is dat niet zo. Want al die klagende burgemeesters zijn allemaal lid van een grote middenpartijen in Nederland. En ja, die leiden nou eenmaal veel verlies als de lokale partijen opkomen. Hmm. Dus ik snap ook wel die frustratie aan die kant. Een apolitieke burgemeester bestaat nou eenmaal niet. Nee. Maar we hebben daar een beetje een raar figuur. En die burgemeester is eigenlijk een soort een soort stabiele factor. Dat heeft ook iets moois. Maar die moet dan wel ook uh, dat politieke speelveld gewoon lekker laten. Ja, en, precies. En die is maar... zelf niet gekozen. Dus die moet niet gaan zeuren over mensen die wel gekozen nou, en die worden. Die moet daar heel erg terughoudend te zijn. Ja. Ja, meneer Jorrit maar burgemeester van Eindhoven. Goedenavond. Fijn dat u bij ons bent. U, u werd niet met naam en toenaam genoemd in de column van Waling. Maar u bent wel iemand die, die zegt die versnippering is met een doorn in het oog. Hè? Ja nou ja. Ik wil eerst vooropstellen, ik ben geen klagende burgemeester, ik ben de signalerende burgemeester. En ik loop 40 jaar in het openbaar bestuur mee, als burgemeester, als commissaris van de Koning. Dus ik denk dat ik in ieder geval recht van spreken heb als het gaat om praktijkervaring. Mm -hmm. uh, uh, ik, ik constateer gewoon, als ik naar mijn eigen gemeente, naar de komende verkiezingen hier in Eindhoven kijk: dat er uh, op dit moment, as we speak, 16 partijen uh, meegaan doen aan een raad uh, waar 45 zetels uh, zitten. Mm -hmm. En uh, je kunt zeggen, het is het optimum van uh, democratie. Ja. Uh, als alle 45 allemaal eigen identiteit hebben, geweldig. Maar uh, vanuit democratisch oogpunt vind ik dat mooi. Maar vanuit bestuurbaarheid is het een godspe. Ja, maar goed wat is dan, <coughs> dan belangrijker? Nou, ik, vind het, uh, uiteindelijk, uh, ik ben niet verantwoordelijk voor een, voor, voor, voor een stad van 2500.000 inwoners... en een metropoolregio van 800.000 inwoners. Die moet gerund worden. Daar moet je uh, ook op, op hoofdzaken uh, kunnen, uh, kunnen besturen... en niet met allemaal one-issue-partijen uh, werken. Het wordt God zo mogelijk om een college te vormen. Of je moet een college hebben waar meer, meer, meer, meer uh, water bij de wijn gaat... dan wijn bij het water. Want uiteindelijk wordt het de, dun, de spoeling zo dun dat je alleen maar eruit kunt komen door compromissen te sluiten. En compromissen is mooi, maar uiteindelijk blijft er helemaal niks meer over... van een, de keuzes die je moet maken voor een zo belangrijke regio. Nou, u zit al heel lang in het openbaar bestuur. Is het echt moeilijker geworden in de tijd dat u bestuurder bent? Zegt u van vroeger kon ik veel efficiënter werken dan nu? Nou, kijk, het gaat me niet... Uh, want als nou efficiëntie boven een democratie gaat... dan uh, vindt u mij ook uh, aan de zijde van de heer Waling. Dus dat, uh, dat is geen enkel punt. Gelukkig. Maar er zijn, er zijn grenzen zeg ik, eh, en eh, ik merk gewoon in mijn, mijn praktijk van de afgelopen 40 jaar... dat naarmate het aantal eh, fracties, lijsten in een eh, raad of in de staten... groter wordt, ja. dat het uiteindelijk ongelooflijk moeilijk wordt... Om te komen tot een helder coalitieakkoord, ja. okay. tot heldere keuze. Mag ik er iets ik aan Ja, heel graag, meneer Wanning. Ja, nou, het punt is dat. Uh, ik zei net ook al eventjes, die, die, die minder partijen in Nederland die hebben het heel zwaar. Zeker in die lokale verkiezingen. Dus de, de VVD uh, van de heer Joris, maar ook. Dat is dan ook het punt uh, van um, dat je uh, met die versplintering ook hebt dat heel veel lokale partijen deelnemen. Dat er ook wel eens mensen weglopen bij zo'n partij. Dat wordt dan zetelroof genoemd. Nou, dat is totale onzin. Het en, voor zichzelf dan? Ja, dat is gewoon een, vrij, een vrije keuze. Want je hebt nou eenmaal een vrij mandaat in Nederland als je volksvertegenwoordiger bent. Mm. Ook dat is heel belangrijk. Dus die partijen zijn niet oppermachtig. En op lokaal niveau zie je juist dat die, de leden, de kiezers en ook de uh, politici lopen gewoon weg bij uh, veel middenpartijen. Dat is niet overal zo. En die middenpartijen hebben heus nog wel overal een machtsbasis. Ze hebben bovendien 84% van de burgemeesters zijn van de drie grote partijen. Dus dat is uh, ook nog heel duidelijk. Alleen het is wel zo dat die lokale partijen veel beter aanslaan bij wat de kiezer nou wil of herkent. En uh, die ook zijn ook wat vrijer om te opereren, los van de landelijke uh, dwang, zullen we maar zeggen. En die, die doen het in de verkiezingen steeds beter. Ze hebben nu al bij een derde van de raadszetels. Overigens is er nog maar 3% van de burgemeesters van een lokale partij afkomstig. Dus ja. daar is ook nog een heel grote uh, discrepantie. Ja. Uh, en um, daar, daar moeten we ook mee leren omgaan. En het is al een opmerking over die one-issue-partijen. Dat vind ik ook een beetje... Nou ja, maar uh, als ik even nog onderbreken, meneer Joris, ja. Maar zegt niet, ik vind dat, uh, dat er te veel lokale partijen komen. Hè? Er komen er überhaupt te veel, zegt hij. Het gaat er niet om dat het lokale zijn, als ik goed naar luistert, luister. Het gaat om dat het uh, netto te veel zijn. Ja, dat is een dubbele klacht. Dat hoor je landelijk ook heel erg sterk. Over de Tweede Kamer, daar heb je wat meer zetels te verdelen. Maar toch is daar ook veel versnippering, wordt dan gezegd. Ja, dat is helemaal niet zo'n probleem. Je kunt met allerlei oplossingen werken. Je kunt, uh, Mag ik u vragen, meneer Waal, bent u zelf wel eens lid van een raad... van een college of van de Staten geweest? Uh, nee, nee, ik ben nooit lid van een volksverstel nee, nee, nee, nee, geweest. Ik, ben, ik heb al respect, ingesproken. Hè, u, u doet het mooi vanaf de, de tekentafel vanuit de, de Ivoren Toren. Maar wij werken daar dag, dagelijks mee. En wij signaleren eh, al die problemen waarbij je soms... Ik heb nu te maken, en ik heb een prima college... maar ik heb een college met zeven wethouders... Als ik praat over mijn veiligheidsdomein... dan betrek ik daar ook het ruimtelijk domein, het sociale domein... Dan zit ik met vier wethouders aan tafel... Er zijn gemeenten die niet eens vier wethouders hebben. Hmm. Dat maakt dat al, die, al die wethouders hebben weer een eigen beleidsoverleg. en eigen ambtenaren erachter. Maar, maar dat geeft dat wordt, toch dat niet... Het wordt onder andere gordiaans om een gordiaanse om, knoop om een stad te besturen. Ja, maar ik snap wel dat het lastig is om een stad te besturen. Maar het hele punt is dat uh, uw partij onder andere ook aan werkt... om de gemeente steeds groter te maken. Die prachtige ja, maar gemeente ik, ik met ik de poolregio van Dat is ook een groot ik, dat, probleem. Ik wil het ook zo'n doen. Ik ben, namelijk, ik ben, ik ben de, burgemeester, ik ben steeds ben groter, van de idee. maar ik heb nog nooit, nog nooit enigszins ook mij erop voorgestaan dat ik van de nee, okay, okay, nee, partij... Okay. Nee, halen dan we van die lees. van tafel. Dus dat we van tafel. Maar nou mijn punt was wel dat u, u, u, uw gemeente een voorbeeld is... van een gemeente die, die enorm gegroeid is. En honderd jaar geleden nog uit zes gemeenten bestond, als ik het goed heb. Um, dat er juist uh, zoveel met die fusies van die gemeenten... dat is ook een belangrijk punt, denk ik, om aan te kaarten. Dat we steeds grotere gemeenten krijgen. Plasterk wilde dat naar 100.000 minimaal per gemeente in Nederland. Mm. Dan krijg je gewoon heel veel uh, kiezers ja. en heel veel verschillende stemmen. En uh, veel minder herkenbaarheid in de raad. Dan ja, Nee, met lokale partijen. nee, het hangt allemaal ik, samen. Ik wil graag een keer met u discussiëren hangt over allemaal het samen, net, herkenbaarheid van grotere gemeente, Maar het gaat er even nu om dat wij netto veel te veel partijen in een gemeenteraad eh, krijgen. Hoeveel zou u er de willen, meneer Jorisma? De meneer Jorisma? Meneer Jorisma, wat is ja. uw ideale aantal uh, uh, partijen? Maar dat is inderdaad. moeilijk te zeggen. Ik vind als je, als je praat over een gemeente van, uh, van 20.000 inwoners, of je praat eentje van 250.000, dat is nogal. Nou, laten we die van u nemen. Hoeveel heeft u er nu? Uh, ik, heb, ik heb nu op dit moment 11 uh, fracties in mijn ja, raad. En dat uh, gaat uh, nog net of eigenlijk niet meer? Sorry? Dat gaat nog net of eigenlijk niet meer? Ja, dat, dat, dat gaat nog net, maar het heeft wel een, een, een tekening gekregen dat ik uiteindelijk een, een compromiscollege heb met zeven wethouders in mijn raad. Maar liever mijn, mijn een stuk of stu stu stu acht partijen of? dan? Ja? Meneer Joris, maar liever een stuk of zeven, acht partijen dan? Nou ja, kijk, nogmaals, het gaat er mij om een representatieve vertegenwoordiging van de democratie. En of het nou lokale of landelijk georiënteerde partijen zijn, het interesseert me helemaal niks. Nee. Het gaat er mij om dat het werkbaar moet zijn en met vier, zes partijen kun je in ieder geval makkelijk compromissen uh, sluiten. Dan ja, je met, okay. En wilt u een kiesdrempel invoeren? Die doen, en die kies... allemaal de kiesdrempel halen? ik ik stuk 16 in mijn raad. En, zo... en zo ah. kies de, als u een kiesdrempel invoert om dat terug te brengen, dan, dan leidt dat er dus toe dat heel veel mensen buiten spel staan omdat hun, gaat, omdat hun stem verloren gaat, omdat hun partij niet in de raad komt. en, precies, dan, en dat is maar, niet goed voor de maar democratie. Nee, mensen over. In Duitsland is het een ramp, meneer. In Duitsland is het een grote ramp. Mensen, als we door elkaar heen praten, wordt niemand. Ik wil heel graag Jasper Klapwijk even horen. Het punt wat Geert er nu maakt hè, dat de kiesdrempel niet tot makkelijkere coalitievorming leidt. Eh, dat is een heel valide punt, denk ik. Een ander punt is dat hè, de, uh, uh, het aantal partijen is niet het gevolg alleen maar van verkiezingen, maar is vooral ook het gevolg van afsplitsingen. En die voorkom je gewoon helemaal niet met een kiesdrempel. Eh, dus een nee. kiesdrempel uh, uh, gaat niet voorkomen dat er slechte kandidaten maar zeggen, in een bepaalde fractie zitten nee. die dan vervolgens zeg maar, de, de zetelroof plegen, zoals de burgemeesters dat dan noemen. Uh, uh, en die voor zichzelf beginnen. Dus ja. dat gaat om de kwaliteit van de kandidaten. Kandidaten, laten we daar vooral uh, eerst aan werken. Want dan krijg je namelijk ook mensen die beter een compromis kunnen sluiten. En die ook makkelijker een coalitie kunnen vormen. Dus gewoon betere kandidaten. Okay. En ik zou Dat zeggen ook, goed, ook ja, maar een, het wegvallen... betere, een betere vergoeding voor die kandidaten. Nog één vraag aan Geert de Waring. De kop van uw column vandaag was op 21 maart... vagen lokale partijen de bestuurders weg. Ja. Meneer Joris maar moet het vrezen. Nou, ik geloof, ik geloof dat uh, dat wel meevalt hoor. Ik heb alleen uh, in mijn column erop uh, gewezen dat uh, lokale partijen juist een tegenwicht vormen tegen deze bestuurdersmentaliteit die okay. iets te pat paternalistisch is. En dat de juist democratie wat dat betreft wel heel sterk is en bloeit in Nederland. Wat gaat u stemmen? Ik weet het nog niet. Oh, oké. Lokaal hoop ik. Ja, ook lokaal. Oké. Goed, hartelijk dank Geert de Waling. Hartelijk dank John Jorisma. Veel succes met het besturen van de stad en met het voeren van het debat. Ook hartelijk dank Luc Schuller. Ap Osterhaus, Cheert van den Elsen en Jasper Klapwijk. Zometeen bureau buitenland. Chris Keijnen presenteert dan. De gast is promovendus Jesse Jonkman. Hij is net terug uit Colombia, waar hij onderzoek doet naar informele wijnbouw. Half negen langs lijn omstreken. Daarin komt minister en Pex volle fan Arie Slob langs, de wedstrijd van zijn clubje kijken. En Richard Jaard Krijs komt. Ook. Dag NTO Radio 1.